10 uur, Femke Woldhuis met het NOS-Journaal. De kans dat er een referendum over de EU komt, is klein. De regering en een groot deel van de Tweede Kamer voelt er niets voor. Burgerforum EU, een burgerinitiatief, wil graag een referendum... en debatteert daar vanavond over met Kamerleden en met minister Timmermans. Het forum wil voorkomen dat de macht van Brussel nog groter wordt. Minister Timmermans zegt dat er sinds de laatste Europese verdragswijziging... geen nieuwe bevoegdheden aan Brussel zijn overgedragen. Er is volgens hem dan ook geen aanleiding nu een referendum te houden over Europa. Er zijn voor het burgerinitiatief meer dan 60.000 handtekeningen opgehaald... en dan moet de Kamer erover vergaderen. Twee leden van de Russische feministische band Pussy Riot... komen nog deze maand naar Nederland. Ze willen zich inzetten voor betere omstandigheden in de gevangenissen. In Amsterdam willen ze praten met gevangenen... en met maatschappelijke organisaties. En daarna gaan ze naar Parijs en New York. En daar gaan ze ook gevangenissen bezoeken. Wereldvoetbalbond FIFA heeft de Braziliaanse WK-stad Curitiba een ultimatum gesteld. Als het stadion Arena da Bajada op 18 februari nog steeds niet voldoet aan de eisen van de FIFA... zullen daar geen wedstrijden gespeeld worden. Er staan vier wedstrijden gepland in het stadion. Spanje-Australië, honduras Ecuador, Iran-Nigeria en Algerije-Rusland. Klokkenluider Edward Snowden heeft de autoriteiten in Rusland om bescherming gevraagd, omdat hij met de dood zou zijn bedreigd. Op Buzzfeed staat een bedreiging van een medewerker van het Amerikaanse ministerie van Defensie. En ook staat er dat de NSA-leaker staatsvijand nummer 1 is voor de medewerkers van inlichtingendiensten. Het weer, vanavond hier en daar mist, het kan ook glad worden... De temperatuur komt uit rond het vriespunt. Morgen af en toe zon, later in het westen regen... en het wordt 4 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook. www.secondlove.nl In Nederland krijgen 12 mensen per uur de diagnose kanker. Ik, Willeke van Ammelrooy, was er één van.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 Aan zee vakantiehuizen. NOS hoe is Radio één. Langs de lijn met Gert van het Hof. Hele goede avond. Er wordt gevoetbald in de kwartfinale van de KNVB Beker. In Kerkrade staan de jongste en de oudste trainers van de Eredivisie tegenover elkaar: John Dahl, Thomasson en Dick Advocaat. Of anders gezegd, Rodi EC tegen AZ. Kwart voor negen begonnen. En Jeroen Elsof is onze commentator ter plaatse. Hoe staat het ervoor, Jeroen? 63ste minuut, dat is het punt in de wedstrijd waarin we zijn aanbeland. En de stand is 0-2, dus AZ staat ruim voor. Doelpunten zijn er geweest van Wuitens in de eerste helft. Daarna voor Johansson in de 58ste minuut. En tussendoor kreeg Nemet een rode kaart vanwege een bodycheck. U hoort het goed, een bodycheck tegen scheidsrechter Guzabuyuk. Er is genoeg gebeurd, daarover zo meteen meer. Guido van der Garde raakt zijn plaatsje in de Formule 1 kwijt. Hij kiest ervoor om dit seizoen testrijder te worden bij Sauber. Straks legt hij uit waarom. In de eerste week van de Australian Open verliep rustig en voorspelbaar. Maar na Serena Williams en Maria Sharapova bij de vrouwen... sneuvelde vandaag een van de favorieten bij de mannen. Viervoudig winnaar Novak Djokovic ging eruit tegen Stanislas Wawirinka. Het is De champion! Verder horen we Jan Siemerink over de Davis-cup-ontmoeting van Nederland tegen Tsjechië... en komt Hans Beum langs om te praten over het Tata Steel Chess-toernooi in aan Zee. En we kijken vooruit naar het bekervoetbal van morgen met Hans Krijs senior. De man die zowel Ajax als Feyenoord trainde en als speler Kruif tegenkwam. Nou, een minuut of tien ik, uh, kom ik bij hem in de buurt en toen zegt hij tegen me... wat zie jij er oud uit? <lacht> ja, nu lach je erom. Toen dacht ik, wat zegt hij nou joh? Tot 11 uur is dit langs de lijn. Ja, Beker voetbal als kortste weg naar Europees voetbal. Voor AZ-trainer Dick Advocaat is het een must om volgend seizoen opnieuw Europees te spelen. En ja, Dick ligt op schema, Jeroen. Ja, als uh, Dik in ieder geval bij AZ zou blijven, zou hij dat meemaken. Want daar is er nog altijd uh, wel eventueel sprake van. Dat wordt allemaal in maart bekend. Of advocaat trainer is van AZ volgend jaar ook nog. Stand is in ieder geval 2-0 in het voordeel van AZ in de 65ste minuut. En er is vooral uh, rond de 2-0 een hoop gebeurd. Laten we eerst even een klein beetje beginnen bij het begin in de eerste helft. Waarin de Roda heel veel grote kansen kreeg in de openingsfase. De grootste was voor Paulussen. Maar die schoot net naast. Buiten zetten na ruim een half uur AZ op een 1-0 voorsprong uit een hoekschop. Met wat geluk kopte bij de eerste paal de bal in. En via Montaigne en Biemans plofte de bal achter Kurto AZ daarna de betere ploegcontrole over de wedstrijd. Grotere kansen in de tweede helft met uh, Johansson die oog en oog voor Kurto miste. En toen kwamen we aan bij minuut 57, een minuut of uh, acht geleden. Nemet eigenlijk bijna alleen op Esteban af. Tenminste hij zag een gaatje. Werd tijdens het uh, induiken van dat gaatje licht getoucheerd door Reinen. Ging naar de grond. Nemet dacht onmiddellijk aan een strafschop. Kusubiuk, de scheidsrechter van vanavond, stond er niet ver vandaan. Vond het niets. Dacht zelfs aan een zwalberichting Neymet. Want hij stond op het punt om een gele kaart te geven. Ook vanwege protesteren. En Nemeth, ja, daar moet een draadje los zijn gegaan. En misschien wel een hele grote ook in zijn hoofd. Want die rende op scheidsrechter Guzebuiuk af. En gaf hem een enorme ja, toch bodycheck. Met de borst tegen de borst. De scheidsrechter aanraken. Ja, en dan ben je echt totaal toch de weg kwijt als speler. Dan heb je ze niet allemaal goed op een rijtje zitten. En dat had Neymet op dat moment dus niet. Kreeg onmiddellijk rood Guzebuiuk. Een terechte straf. Want je moet gewoon met je, ja, laten we het maar noemen, poten en de rest van je lichaam van de scheidsrechter afblijven. Slaat helemaal nergens op wat die Nemeth deed. Ook al heb je een punt, misschien was het wel een strafschop, dan nog blijf je van de scheidsrechter af. 10 tegen 11. Iedereen hier boos uh, in het stadion, vooral de supporters van Rode AC. En om het nog erger te maken, een minuut na de rode kaart van Nemeth. Een lange bal op Elm, die het hoofd tegen de bal krijgt. En hem zo klaarlegt voor Aaron Johansson, die keurig afrondt in... Een moeilijke positie rechts. De punt van de strafstofgebied schiet hij de bal onder Kurto door. En zo staat AZ met nog 25 minuten dus op een 2-0 voorsprong met een man meer. Dat zou in principe niet meer mis moeten kunnen. Uh, al moet wel gezegd dat in de competitiewedstrijd AZ met 9 stond. Toen had AZ dus mensen minder en het lang volhield tegen Roda. Zelfs 2-2 werd dat nog. Maar dan zal er veel moeten gebeuren vanavond. Wil Roda dit gaan goedmaken? Het dieptepunt in ieder geval die rode kaart van Nemeth. We komen zo bij je terug. Guido van der Garde is zijn stoeltje in de Formule 1 kwijt. De Caterham coureur maakt dit seizoen de overstap naar Sauber... waar hij reservecoureur wordt. Volgens het Zwitserse team zal van der Garde... vooral de vrijdagssessies voor zijn rekening nemen. En van der Garde ziet zijn overstap vooral niet als een nederlaag. Ik kom ook een, een deal tekenen bij, bij Ehm heb ik niet gedaan. Ik vond dit een veel betere optie voor mij. Ik denk dat dit een heel goed perspectief is, ook voor de toekomst gezien. En uh, ja, kijk, ik, uh, dan moet je een jaartje ernaast gaan zitten. Maar ik ben een racer en ik, uh, ik wil het maximale haalbare uh, uit mijn carrière halen. En uh, ik heb geen zin meer om achterin te rijden en ik wil gewoon punten scoren. En, uh, maar goed, ik moet me dit jaar wel uh, laten zien wat ik kan... en uh, hoe, uh, uh, hoe snel ik ben en uh, hoe ik in het team lig natuurlijk. Uh, maar da daar ga ik kei en keihard en voor werken. En uh, dan, dan ziet het er goed uit om, uh, om voor 2015 uh, weer te gaan racen. Ja, eerder vandaag hebben we contact gezocht met Robert Doornbos... voormalig Formule 1 coureur en testrijder. Hij begrijpt de stap van Van der Garde, maar plaatst er wel zijn kanttekeningen bij. Als coureur ben je natuurlijk altijd uh, op zoek naar, naar die actie op zondag. Dus je wil, uh, je wil natuurlijk actief zijn in die race... Um, ik, ik, ik snap de overstap van, van Guido uh, wel. Um, uiteindelijk is het uh, belangrijk om steeds hoger op te komen, natuurlijk, bij een beter team. Um, maar het is niet echt een, een stap voorwaarts nu. Het is meer even een stap zijwaarts. En dan uh, dat hopelijk hem lanceert uh, in de toekomst weer naar een race toeltje. Het enige nadeel tegenwoordig in de Formule 1 is vergeleken met mijn tijd. Um, niet dat ik zo oud ben, maar een paar jaar geleden waren de reglementen om te testen. die waren flexibeler. Dus de, de testen waren eigenlijk ongelimiteerd. Uh, dat betekent dat je dus buiten de raceweekenden om echt duizenden kilometers kan maken. Uh, en daarin kan je natuurlijk uh, niet alleen de auto verder ontwikkelen, maar ook jezelf als coureur. En dat is iets wat Guido nu wel echt uh, ja, gaat missen, gewoon die, die, die tijd in de auto. Want dat, uh, dat mag niet meer. Robert Doornbosch was dat vanuit de Verenigde Staten. Louis Dekker, goedenavond. Goedenavond. Jij volgt de Formule 1 voor ons. Van der Garde ziet het als een goed perspectief. Robert Doornbos is iets genuanceerder. Waar in dit spectrum sta jij? Zal ik er nog een klein schepje bij doen, bij doen dan? Ja, graag. <laughs> ja, ja, het is, uh, natuurlijk ga je als sportman zeggen... nee, dit is een stap omhoog. Kijk verder dan vandaag. Uh, het is goed uh, qua perspectief. Maar niemand kan toch ontkennen dat uh, als hij afgelopen jaar steeds zei... ik ben in de Formule 1 met het team, ik wil vooruit en ik wil erin blijven... Ja, dat heeft hij steeds gezegd van de garde. En vandaag zegt hij, eh, een stap opzij is beter dan nog een jaar achteraan rijden. Nou, ik hoop voor hem dat hij een verborgen agenda heeft. Want een stap opzij is in de Formule 1 een hele vervelende stap. Robert Doornbos zei het net al. Testen, dat is een beetje een bijbaantje. Er zijn amper mogelijkheden om te testen. En er gaat zo ontzettend veel veranderen in de Formule 1. Qua reglementen, qua techniek. Dat de coureurs die echt voor Zauber racen... ook zoveel mogelijk die test zullen, zullen willen doen. Alian Soutil, Esteban Gutierrez... die gaan zich niet zomaar aan de kant laten vegen. En nou. Van der Garde heeft ook nog een concurrent... want er is nog een testrijder bij Zauber. Ze zijn met z'n vieren. Dat wordt drukker. Nou, Van der Garde zelf weerlegt de kritiek. Luister maar. Ik vind niet de stap terug. Dat Absoluut niet. Ik vind eigenlijk zelfs wel een, een stap vooruit. Omdat het toch een beter team is... en een veel, veel beter perspectief heeft. Hoe verklaar je dit dan? Wil je dan zo graag uh, op wat voor manier dan ook verbonden blijven aan die Formule 1... dat je ook dit ziet als een stap vooruit? Ja, kijk, als je kijkt naar het team, heeft Van der Garde absoluut een punt. Caterham is nog een jaar achteraan rijden. Daar heeft hij ook van gezegd, dat wil ik eigenlijk liever niet meer. Maar de hoop was natuurlijk dat hij met name in de tweede helft van het laatste seizoen, zijn eerste seizoen... dat hij uh, dingen liet zien waarvan hij dacht, mooi, nou gaan de middenmotors mij wel willen... En de harde realiteit was, dat gebeurde niet. En zo zaten we de afgelopen weken in een situatie... dat tien van de elf teams vol zaten, qua coureurs, qua Grand Prix coureurs. En de elfde was team Caterham, waar hij had kunnen rijden... waarvan Van de Garde ook zegt, ik had daar een contract kunnen tekenen... maar ik heb het niet gedaan. Uh, het enige wat ik me nu kan voorstellen, is... Uh, hij houdt er rekening mee dat een van de twee coureurs bij Zuber... misschien een probleem gaan krijgen. Misschien tegenvallen halverwege het seizoen. En dan zitten ze op de goede plek. Want als je er iedere Grand Prix bij bent... en je staat met je neus tegen de vangwiddel aan... dan ben je er ook bij op het moment dat er dingen anders gaan dan mensen denken. Dus laten we een voorbeeld pakken. Esteban Gutierrez, niet de beste coureur van het veld. Tweede rijder bij Sauber. Stel dat hij helemaal door het ijs gaat dit jaar. Na een race of 7, 8. En de teamleiding heeft geen geduld meer. Dan gaat Van de, van de Garde Azen op zijn kans. En dan is er nog één heel belangrijk punt. Want met talent alleen kom je er niet... Van de Garde heeft natuurlijk Marcel Boekhoorn en de miljoenen. En Marcel Boekhoorn, zijn sponsor, zijn geldschieter... Zijn schoonvader. Is wel iemand, ja, zijn schoonvader. Is wel iemand die op een strategisch moment... Het is een harde zakenman die op een strategisch moment kan gaan zeggen... Goed, dit is mijn moment. Nu ga ik wapperen met die miljoenen. En dan kan het zo ineens weer anders zijn. Maar als dat niet de verborgen agenda van Van de Garde is... dan kan ik me niet voorstellen dat hij dit echt een stap vooruit vindt. Hij moet ergens in zijn hoofd, ergens op papier iets hebben dat hem de garantie geeft tussen aanhalingstekens... dat een stap opzij leidt tot een stap vooruit in 2015. Ja. Zijn oude team Caterham heeft uh, ondertussen Robin Frijns als uh, testcoureur aangetrokken. Is dat een verrassing, kort antwoord? Ja, hij, uh, hij lag voor de hand, want het werd al geroepen. En toch vind ik het nog steeds een verrassing, hoor. Want Vrijns heeft geen budget, geen geld. Caterham is een achterhoede team... Hij heeft weinig geld. Eh, dat ze toch kiezen voor een coureur, een coureur die niet bekend staat om zijn sponsordeals. Maar echt om zijn ruwe talent. Ja, dat vind ik wel een mooi verhaal hoor. Of hij er veel voor koopt is een tweede. Het bizarre is Van der Garde en Vrijens hebben straks dezelfde baan. Eh, we gaan ze met name op de vrijdagen zien. En Vrijens daar verwacht niemand wat van. Want hij rijdt bij het team. En Van der Garde moet zich bewijzen. Terwijl hij eigenlijk in een rol zit waar hij helemaal niet in zou willen zitten. Dus ze hebben dezelfde baan, maar met een totaal ander perspectief. Goed. Louis Dekker, dank je wel. James Blunt was dat met 1973. Rode JC tegen AZ. 10 tegen 11. 0 tweede stand. Kan Roda nog wat, Jeroen Elshoff. Nee, het is eigenlijk wachten op de 0-3 in de 76 e minuut. AZ heeft de bal. AZ valt aan, speelt hem eigenlijk voornamelijk rond... en zoekt zo af en toe het moment, maar... Advocaat is niet gek. We zien ook de hand van Advocaat op dit moment in de wedstrijd bij AZ. Want uh, de volgende wedstrijd voor de Alkmaarders zaterdagavond uit tegen PSV is een zware. En met deze 0-2 voorsprong en een man meer is het soms gewoon verstandiger om uh, ja, de krachten een beetje te sparen. En de bal dus gewoon in de ploeg te houden. Het is al... Uh... Prettig in ieder geval hier dat het nog steeds doorgaat deze wedstrijd. Want we hebben een geruime tijd. En trouwens hij staat er nog steeds Marcel van den Bunder. De algemeen directeur van Roda JC uh, beneden zien staan. Aan de rand van het veld op de trap tussen uh, beide dugouts. En dat heeft alles te maken met de spreekkoren. Die hebben geklonken vanaf het moment dat Nemeth dus uh, werd weggestuurd door Guzebujuk. Maar als u het gemist heeft, Neemert vond het nodig om uh, tegen de scheidsrechter aan te rennen. Met zijn uh, borst vooruit, als een maloot eigenlijk. En kreeg daarvoor terecht rood, nadat hij dacht recht te hebben op een strafschop. Publiek ging daar op in en uh, ja, zong, uh, voor zover het zingen kan noemen. Niet echt prettige teksten richting Goezerboejoek. En uh, smeet hem eigenlijk van alles naar zijn hoofd. En ze hebben hier dus op het punt gestaan. Om de wedstrijd stil te leggen. Alleen op het moment dat dat duidelijk werd zijn ze hier stiller. En stiller geworden heeft AZ de bal. En beseft Rode ook wel dat er verder niets te halen valt. Tenzij AZ natuurlijk mee gaat werken zoals nu. En de bal zomaar weggeeft aan Donald. Donald en een redding van Esteban. Ja, als het nog zomaar ineens spannend had kunnen worden. Had het nu moeten gebeuren. Omdat Donald de bal cadeau krijgt van de middenvelders van AZ. Die wel erg gemakkelijk denken over deze wedstrijd. Kennelijk op dit moment. Hij omspeelt zijn directe tegenstander. Staat oog in oog met Esteban. Hij heeft niet veel te doen gehad in de tweede helft. De Costa-Ricaanse doelman van AZ die een beetje onder druk staat. Maar deze pakte die goed als een uh, ja, leeuw naar de hoek, toch op die inzet van Donald. En dus staat het met nog een kleine 13 minuten 0-2 in Kerkraden. Gaan we verder met tennis? De Australian Open gaat verder zonder titelverdediger en viervoudig winnaar Novak Djokovic. De Serviër verloor in de kwartfinale, nipt van Stanislas Wawrinka. Het werd 9-7 in de vijfde set en de spelers deden dan ook weinig voor elkaar onder. En dat vond ook Djokovic. Well, I think it was quite even from the start. I I played better, I had some opportunities early in the second to to get the break. And uh, I didn't use that. He served extremely well from the beginning to the end. Every time he was in trouble, he was coming up with big serves. And uh, you know, he, he took his opportunities. He deserved this win today. And um, unfortunately, somebody has to lose in the end. This year was me and uh, I lost to a better player. Djokovic zegt dat hij zijn kansen niet heeft gepakt... en Wawrinka juist wel op de belangrijke punten goed was. Zeker met zijn service. En daarom verdiende Wawrinka de winst. Al dus een sportieve Djokovic. Ik ga erover verder praten met Marcella Mesker. Goedenavond, Marcella. Goedemorgen. Goedenavond, ja. ja. Goedemorgen. Jij hebt een totaal ander ritme ja. nu, hè? Gedurende ja. deze australië Het is al Open. bijna morgen ja. in Australië. Ja. Vorig jaar verloor Wawrinka nog twee keer van Djokovic... tijdens een Grand Slam. Wat was de truc vandaag? Ja, nou ja, we hoorden Djokovic al zeggen, het lag ongelooflijk dicht bij elkaar. 9-7 in de vijfde set, een drama van vier uur... en een geweldig hoog niveau van beide mannen. Ja, tot nu toe uh, veruit uh, de beste wedstrijd in het mannentoernooi. En ja, waar uh, vorig jaar Vavrinka net dat beetje geluk miste... en uh, bijvoorbeeld ook bij de US Open speelden ze tegen elkaar... en uh, toen verloor Vavrinka ook net in vijf sets. Ja, nu kantelde het uh, aan het slot net een beetje de kant van de Zwitser op. Het was ja, eigenlijk een wonderbaarlijk slot. Uh, Djokovic stond achter 8-7, eigenlijk niks aan de hand. Hij had de hele vijfde set goed geserveerd, kwam vrij makkelijk zijn games door. Eens is het juice, ja, wordt het toch een beetje spannend. Twee punten van verlies af en uh, vervolgens mist Djokovic een hele makkelijke bal. Is het plotseling matchpoint voor Vavrinka? Nou, Goeie service, Djokovic. Favrinka uh, retourneert. Maar Djokovic gaat naar net. Krijgt een half hoge voor-het-volley. Voor het wegleggen heeft hij die bal. En hij slaat hem uit. Dus twee ongelofelijke missers. Uh, alle twee dicht bij het net. Dus dat, ja, dat is niet de comfortpositie van een Djokovic. En misschien dat hij daar een verkeerde keuze heeft gemaakt. door service-volley te spelen. op het matchpoint tegen. Uh, niet van zijn eigen kracht uit is gegaan. door achterin te blijven. Maar uh, ja, soms loopt het zo. En dat is net dat beetje geluk wat Favrinka nodig had. Dus het, was, het scheelde een haar, maar ja, dit keer viel het de kant van, van Favrinka op. Dit is een man die al een tijdje tegen de wereldtop aanhikt. Mag ik dat zo zeggen? En, zeker. En heeft ja. hij dan in zich om een Grand Slam ook te winnen? Moeilijk te zeggen. Um, hij is natuurlijk uh, ja, uh, eind twintig. Uh, um, is uh, langzaam maar zeker. Stap voor stap is hij beter geworden en vooral het laatste jaar, want eigenlijk een jaar geleden... is zijn opmars op de wereldranglijst begonnen. Toen hij in die vijf sets, met 12-10 in de vijfde sets... van Djokovic verloor in diezelfde Australian Open. Toen een rondje eerder in de vierde ronde. Vanaf dat moment kreeg hij het geloof... hé, hey, ik kan met de grote jongens mee. Hij is gewisseld van coach, Magnus Norman. Die heeft hem kennelijk toch het geloof gegeven van speel je spel. En je ziet ook Favrinka uh, uh, als personality nu op de baan staan. Het publiek omarmt hem. Um, het is een vechtjas. Um, ja, dat straalt hij enorm uit. En uh, ja, als tennisser is hij volwassen geworden. Of hij echt een Grand Slam toernooi kan winnen betwijfel ik, dan zijn er natuurlijk toch nog een paar jongens voor hem... die daar misschien wat eerder recht op hebben. En dan heb ik het over een Berdy, of een Songa, of een Ferrer... die daar toch al jaren tegenaan zitten te hikken... en het ook nog nooit hebben gewonnen. Dus ik denk dat het heel moeilijk wordt om te winnen... maar hij is weer een stapje dichterbij gekomen. Het wordt hoe dan ook een leuke halve finale... want Wawrinka, je noemde hem al, speelt tegen Berdy. Ja. Zeker, want uh, ja, dat is toch een hele open wedstrijd. Uh, Djokovic ja, was op voorhand eigenlijk al favoriet voor de titel. Samen met uh, Nadal. Nou, die gingen toch wel even de finale halen. Dacht ik zelf ook. Maar uh, het loopt anders. En uh, daar liggen ook weer kansen voor Berdig. Alwel die in onderlinge ontmoetingen wat uh, uh, achterloopt op Favrinka. Die heeft net een paar keer meer gewonnen. Maar het ligt, ligt dicht tegen elkaar aan. Alleen Bertig heeft in deze fase van de strijd... die heeft al een keer in een finale gestaan. Die heeft alle vier de Grand Slam uh, toernooien een halve finale gehaald. Is net een tikje verder in, uh, uh, in zijn carrière. En ja, dan zou je zeggen dat dat, dat, dat zou kunnen helpen in die halve finale. Uh, Bertig die... Uh, ja, lijkt ook wat losser, wat relaxter. Het was toch in het verleden een beetje saaie, grijze muis. Maar ja, de man is gelukkig geworden. Hij, hij lacht op de baan. Hij geeft leuke persconferenties. Hij is grappig met, uh, met Twitter. Uh, hij, heeft, uh, ja, hij is ook omarmd door uh, sponsor H&M. Hij heeft geweldige kleren ineens aan die opvallen. Eigenlijk paste dat nooit bij. Je, maar je ziet ineens dat het zijn personality ook goed doet. Hij heeft daar meer vertrouwen door gekregen. De fans vinden hem leuker. En ja, dat helpt allemaal mee als die eh, vrijdag in die halve finale staat. Tot slot, even heel korte dag van morgen. Nadal tegen Dimitrov, maar de wedstrijd waar we met z'n allen naar uitkijken. Murray tegen de ja, vernieuwde 2.0 Roger Federer. Ja, we gaan het zien. Hè? Uh, hele grote test voor Murray, terug van een uh, rugoperatie, dus we weten eigenlijk nog niet waar hij staat. Uh, Federer, hij heeft zichzelf al bewezen tegen Tsonga, maar echt close was die wedstrijd niet. Ik wil hem nou ook wel een keertje zien als het 4-4 is in de vijfde set... of 5-5 in de vierde set, als het dan echt om gaat. Heeft hij dan nog steeds dat vertrouwen wat hij tot nu toe in dit toernooi liet zien? We gaan het morgen, we gaan het morgen bekijken. Dankjewel, Marcella, en veel plezier morgen bij die kwartfinales die volgen. Sport en muziek tot 11 uur bij NOS Langs de Lijn. To tell the moon that two of us are there, the after. Because keep on. Dat is het nummer van Crow Emerald van haar album The Shocking Miss Emerald. Een onbezonnen actie van Nemeth en het was gedaan met de spanning. We gaan voor de slotfase van Roda AZ, in de kwartfinale beker, naar Jeroen Elshoff. Ja, ik vind dat je, uh, Gert, nog heel erg aardig bent hoor met het woord onbezonnen. Want ik, uh, ik, ik, we hebben het net nog een paar keer teruggezien en uh, iedereen is het hier wel over eens... dat het echt gewoon een idiote actie is en het is ook de vraag wat uh, Roda hier... Uh, mee gaat doen. Want dat hij een schorsing gaat krijgen... Nee, dat is wel duidelijk. Direct rood gaat hij over natuurlijk sowieso... Uh, de eerstvolgende competitiewedstrijd missen Direct rood in het bekertiernooi is ook een schorsing in de competitie. nou De eerste volgende competitiewedstrijd van Roda is hier thuis tegen Utrecht. Jan Wouters daarvoor hier op de tribune. Overigens, ik kan dit allemaal rustig vertellen... omdat we in de 89e minuut zitten. Het 0-2 staat en er echt uh, zo goed als niets meer gebeurt op het veld. Maar wat doet Thomasson nu? Voor het eerst dat hij in ieder geval als hoofdtrainer van Roda... dit is een tweede wedstrijd... geconfronteerd wordt met iets waarvan je als club zou kunnen zeggen... ja, dit tolereren we toch ook niet... Uh, uh, uh, alleen een schorsing van de KVB is uh, niet genoeg. Wij gaan de speler hiervoor ook een boete geven. Je moet echt uh, laten zien dat dit niet op een voetbalveld thuis hoort. En daarnaast dus de vraag hoeveel wedstrijden gaat nemen het krijgen... voor het ja, op deze manier uh, bejegenen van een scheidsrechter lichamelijk. Dus wat mij betreft mogen het er vijf of zes zijn. Je moet een daad stellen. Als spelers zich op deze manier gedragen. Het is nog een minuut te gaan. Roda heeft nog wel een kans gehad. Dus op een tegentreffer door die goal. Uh, na die goal van Johansson. Dat was een kans voor Donald. Die werd gepakt door Esteban. Dat betekent eigenlijk allemaal al dat AZ op een uh, vrij gemakkelijke manier vanavond toch op weg gaat naar de laatste vier in dit bekertoernooi. En zo gaat de bekerhouder misschien wel weer op weg naar de Kuip. Het is wachten tot de loting. Die is morgenavond na Ajax Feyenoord. En uh, dan is het. Uh, Open voor AZ op een gunstige. En dan kan het zomaar weer in de Kuip staan op 20 april. Om de beker te verdedigen. Dat wat de laatste jaren niet zo vaak gebeurt. Ajax is de laatste geweest die in successie de beker dus wist te winnen. achtereenvolgens volgens en Roda beker. Cupfighter toch. Gaat het dus weer niet halen en kan zich gaan richten op de competitie. 16e in de Eredivisie. Er is genoeg werk aan de winkel voor John Dal Thomasson. Te beginnen dus tegen Utrecht. En dat moet hij doen zonder spits. Want de Moesje is vooralsnog geblesseerd. En zal ook dit weekend niet fit zijn. En Nemert zal dus een schorsing krijgen. Nog één keer AZ. De Laatste seconde van de wedstrijd met Johansson. Gaat hij dan nog een volgende goal maken? Nee. Want hij wordt van de bal gezet op het laatste moment. Die bal wordt overigens gespeeld door Biemans. Johansson uh, hoeft ook niet te klagen. Hoeft ook niet te schreeuwen om een straf. Uh, op, want Guzebioek heeft dit goed gezien. Zoals ik denk dat hij dat moment met Nemeth Waarin Nemeth dus vroeg om een strafschop. Eerst eh, heel vriendelijk. Daarna niet meer dat hij dat ook goed heeft gezien. Twee minuten extra tijd zijn ingegaan. zet speelt de bal rond met Viergever aan de linkerkant. Hij vindt Berens. Berens ook weer rustig terug. Aan de andere kant stond dus Berghuis. Die is eruit gehaald voor Goodmanson. Berghuis uitblinker tegen Nak met twee doelpunten. En een aantal fraaie acties. Maar vanavond was het uh, niet altijd geweldig wat Berghuis liet zien waar uh, advocaat dus vooral wil dat hij iedere week laat zien wat hij in huis heeft. De kwaliteiten van Berghuis zijn enorm, vindt advocaat. Vinden er meer, maar vooralsnog, vanavond kwam het er niet uit. Hij zal een nieuwe kans krijgen tegen PSV. Dat wordt voor advocaat natuurlijk ook een aparte wedstrijd terug naar de club waar hij vorig seizoen... Onsuccesvol dus trainer was uiteindelijk. Kurto trapt. Nog één keer lang naar voren. Kan Donald eraan komen in duel met Goudelje? Nee, Goudelje vangt op. Daar is Elm. Die ook nog kopt op het middenveld. Daar kan hij Goudmanson niet bereiken. Hier is Kali. Die nog een gele kaart kreeg na een overtreding met een gestrekt been. Ook een stevige. Daar zat veel irritatie in. Luijks probeert het vanaf eigen helft. Dat is aardig, maar Esteban heeft het gezien. Luijks gaat dus verliezen tegen zijn oude ploeg. Want hij is opgegroeid in Alkmaar bij AZ. En uh, hij deed het zelfs een keer... In Rotterdam bij Excelsior. Heel vervelend voor AZ. Door daar een doelpunt te maken. En dat kost er indirect AZ... De titel dat is hem in Alkmaar nooit in dank afgenomen. Al werd hij natuurlijk later wel weer gewoon kampioen met AZ. Balbezit voor Johansson. Nog één keer naar de rechterkant. Zit er misschien nog een derde in voor de meegereisde Alkmaarse aanhang. Dat zijn er toch nog uh, 300 zo op deze doordeweekse dag. Daarvoor moet je toch een halve dag vrijnemen. Als je uit Noord-Holland komt om hier je ploeg te steunen. Zij hebben een mooie avond gehad. De supporters van de EC zijn al lang en breed naar huis. En diegenen die er nog zitten kunnen nu ook naar huis. Het fluitconcert is bedoeld voor scheidsrechter Serdar Guzeboyuk maar bij Roda kunnen ze beter gaan fluiten tegen het, Want dat is de idioot van de avond. AZ is de winnaar van de avond. 2-0 in Kerkrade tegen Roda JC. En we hopen u voor de klok van 11 uur nog de eerste reactie vanuit Kerkrade te laten horen. Gaan wij weer terug naar het tennis. Want de Nederlandse tennissers spelen geen rol van betekenis meer op de Australian Open. En dus is het tijd nu om vooruit te kijken naar het volgende toernooi. Volgende week speelt Nederland in de Davis Cup tegen het land... dat de afgelopen twee jaar het landentoernooi won, Tsjechië. En vandaag maakte captain Jan Siemerink zijn selectie bekend. Uh, Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom. Bij deze... Het is druk op het hoofdkantoor van de Nederlandse tennisbond. Veel pers en slagroomtaart met Nederlandse en Tsjechische vlaggetjes. Want voor het eerst sinds 2009 speelt het Nederlands Davis Cup team weer in de wereldgroep. 40-0, matchpoints. Ja, dit kan Nederland niet meer laten liggen. Hazen één keer, hazen twee keer. En dan is de terugkeer in de wereldgroep een feit. Jean-Julien Royer en Robin Haase winnen in vier sets van Julian Noel en Olivier Marag. En beslissen dus deze ontmoeting. Na vier jaar afwezigheid is Nederland dus terug op het hoogste podium in het internationale tennis. De spelers met wie we het gaan doen zijn Robin Haase, Igor Seisling, Timo de Bakker en Jean-Julien Royer. Dat zijn de vier spelers waarmee ik in ieder geval denk dat we de grootste kansen hebben om, om het ietsje erg lastig te gaan maken. Ik kan wat meer verhalen gaan vertellen daarbij. Dat lijkt me niet zo handig, want we zijn met een grote groep deze keer. Dat doet me ook deugd om te zien. Jan Simmerink, uh, captain van het uh, Davis Cup team. Je hebt net je selectie bekendgemaakt. Hoe moeilijk was het om die keuze te maken? Nou ja, het is uh, altijd wel lastig omdat uh... Eén, het is een belangrijke wedstrijd. En dan natuurlijk de afweging, want ja, je wil uiteindelijk met het sterkst mogelijke team uh, daar naartoe gaan. Of in, of in ieder geval met de spelers waarmee je denk, de grootste kans hebt om te winnen. En dan maak je een aantal afwegingen waarom sommige spelers wel of sommige spelers niet in, in zo'n team zitten. Wat was die afweging dan? Want uh, Jesse Huta Galung valt af. Waarom? Nou ja, een hoop plussen en minnen. Laat ik dat vooropstellen natuurlijk, uh, daarin. Uiteindelijk de afweging voor mij is uh, dat, uh, dat Timo bijvoorbeeld in de uh, Davis Cup wedstrijden heeft laten zien... dat hij boven zichzelf kan uitstijgen en van toppers kan winnen. En, uh, en dat is uiteindelijk een van de doorslaggevende redenen geweest waarom Timo gekozen heeft. Hoe reageerde Jesse? Uh, teleurgesteld. En uh, dat is ook begrijpelijk. Ik, uh, ik ben zelf ook sportman geweest en op het moment dat je hoort dat je ergens niet bij zit en iets wat je graag wil, uh, bij wil zijn en zeker op het hoogste niveau tegen de Tsjechen wil spelen en je, en je hoort dat je daar niet bij zit, is dat heel begrijpelijk dat hij teleurgesteld reageert en dat snap ik ook. Ja, dan ben je in Australië geweest om onder andere jouw uh, Nederlanders te bekijken. Wat zag je daar? Nou, dan zag je dat ze daar nou, uh, uh, vergeleken met de rest van de wereld uh, op een aantal gebieden tekort uh, kwamen en uh, nou, dat is iets waar ze natuurlijk zelf wat mee moeten gaan doen en, en uh, lering uit moeten trekken maar vooral ook de volgende stappen moeten gaan maken om dat uh, zeg maar voor de volgende keren te voorkomen want dat is natuurlijk hoe topsport in elkaar zit um, een klap voor je gezicht krijgen, maar de volgende dag gewoon de handdoek weer op uh, pakken en, en weer aan het werk gaan en zorgen dat het beter gaat en beter wordt en dat het niet meer gebeurt en, uh, ja, en met die instelling uh, moet je Gaan staan. Je hebt in Australië ook de Tsjechen aan het werk gezien? Wat dacht je? Dat wordt een zware kluif. <lacht> ja, die staan er, staan er goed voor. Uh, Berlich is natuurlijk een wereldtopper, staat al, al jaren in de top 10. Uh, nu ook weer uh, ver in het toernooi uh, aan het komen. En uh, ja, is wereldberoemd. En dat geeft aan dat zijn resultaten gewoon uh, jaren al uh, uitstekend zijn. En dat dat een zeer geduchte tegenstander wordt in de Davis Cup. Is dit een hecht team? Het is een hecht team. Jongens spelen graag met elkaar. We hebben ook veel lol met elkaar in zo'n team. Ik hoef niet echt mijn best meer te doen om teambuilding erin te voeren. Jongens weten heel goed wat ze aan elkaar hebben. En ze komen graag voor hun land uit, spelen graag de Davis Cup. Ja, en, en weten dat het in een team uh, een kwestie van geven en nemen is. En dat is voor een individuele sporter natuurlijk uh, lastig. Want dat is vaak alleen maar nemen, nemen, nemen en niks geven. Ja, in een team zou je ook af en toe moeten geven. En, en die balans die is ondertussen wel gevonden in het team. Waar moet jij als captain nou nog wel je best voor doen de komende dagen? Uh, zorgen dat de Spirit uh, goed is. Dat ze er klaar voor zijn uh, qua tennis. Dat ze aan alle uh, voorbereidingen die nodig zijn voor de wedstrijden... dat ze daar aan gedacht hebben en dat ze daar aan gewerkt hebben. En dat ze dat ook daadwerkelijk uh, uh, tot uiting kunnen brengen in het weekend. Dus de omstandigheden creëren voor hun om optimaal uh, te kunnen presteren. Dat is eigenlijk waar ik voor, uh, voor verantwoord ben. Tegen de Davis Cup winnaar aantreden. Dat is niet makkelijk. Dat wordt, het wordt, sterker nog, dat wordt heel erg moeilijk. Maar het is wel een uitdaging die ik, waar ik naar uitkijk. En, en met mij de jongens. Dus ik, ja, ik kijk er heel erg naar uit. En ik heb er echt veel zin in. Eind januari dus de Davis Cup ontmoeting tussen Tsjechië en Nederland in Ostrava. Verslaggever Nathalie Hogeveen hoorden we in gesprek met Jan Siemering.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 Album Babel was dit, Mumford and Sons en and I Will Wait. Pek tegen JVC Kuik is leuk, NEC-FC Utrecht interessant... maar de wedstrijd die er natuurlijk uitspringt... is de klassieker morgenavond in de arena. Ajax speelt in de kwartfinale van de KNVB-beker tegen Feyenoord. Verslaggever Corné Hendricks blikt samen met Hans Kraaij senior... vooruit op de duels en begint natuurlijk in Amsterdam. Uh, Kraaij herinnert zich bij de klassiekers vooral Johan Cruijff... als tegenstander en als de man die voor beide clubs scoorde. Weer vijf voor de LVJ en de score van Kruijf. 2-0. Wat is hij blij. Johan Kruijf met deze score uit deze hoekschop. Gullit. De spelhervattingen zijn ontzettend uh, Hij was belangrijk. natuurlijk heel jong toen hij kwam, over een jaar of 17. Ik was een stukje ouder dan hij was. En we speelden in de Kuip. En, uh, ik, ik liep daar rond in de Kuip, de Kuip van Feyenoord... En na nou een minuut of tien kom ik bij hem in de buurt... en toen zegt hij tegen me, wat zie jij er oud uit? <laughs> nou ja, nu lach je erom. Toen dacht ik, wat zegt hij nou, joh? Moet ik wel zeggen, ik heb Kruif later jarenlang meegemaakt... En uh, dat is een van de, van de meest correcte mensen om mee te praten. Uh, als je uitgevoetbald bent, je hebt het over voetbal. En maar als Kruijf tegen u zegt, wat, wat zie je er oud uit? Wat zegt u dan terug? Ik meen dat ik tegen hem zei, als ik jou was, kwam ik niet meer het 16 meter gebied in. Iets in die geest. Link, goed. Ja. Ja. Prima zoals hij die bal onder controle brengt. Dan kijkt op Vanenburg misschien wil schieten en het dan uiteindelijk zelf maar doet. Tjuraling! In hoeverre was dat bijzonder, zo'n wedstrijd Ajax Feyenoord, Feyenoord Ajax als speler, als trainer, in vergelijking met al die andere wedstrijden. De, de wedstrijden kon je toen wel drie keer uitverkopen. Want het ging vaak tussen Feyenoord en Ajax om het kampioenschap van Nederland. Het verschil is toch de spanning die, de, die er is. Ook op de trainingen al. De week is anders voor de wedstrijd. En als je in Rotterdam naar de Kuip toe reed die zie je dan heel in de verte al liggen. En al die mensen die er naartoe gaan... 63.000... dan pakt dat wel... Dat, pakt wel bij dat je denkt... ik moet vandaag maar heel erg goed doen... want er zitten 63.000 mensen te kijken. Wat wordt het in de arena... Ajax-Feyenoord? Als uh, Feyenoord speelt... zoals tegen Utrecht in de tweede helft... met twee buitenspelers die heel breed uitspelen... Pelé, ze dwongen de achterhoede van de tegenstander... ook breed uit te spelen. Ja... Daar moet uh, een moet flink opgepast worden door Ajax. Een voorspelling. 2-1. Van der Berg. Het schot van Van der Berg. En een goal van Van der Berg. Dat was Dave Van der Berg. Die scoorde in 2004 de 1-0 tegen FC Twente. De laatste keer is dat dat uh, FC Utrecht de beker wonde, meneer Krij Zijn ze nog wel... Cup Fighters, FC Utrecht? Nou ja, als je Utrecht ziet spelen en ze zouden het beste eruit halen wat erin zit... dan zouden het een goede middenmotor zijn. Dat is toch veel te min voor een club als ja, FC Utrecht? Ja, voor, voor een club als FC Utrecht wil je graag wat meer. Maar in dit elftal zit niet anders dan een goede middenmotor zijn. Want er zijn zoveel clubs op dit moment in Eredivisie die gelijkwaardig zijn onder elkaar. Tegenwoordig, je opleiding moet goed zijn, de je jeugdopleiding moet goed zijn, zegt iedereen... En dan heb je In de jeugdopleiding heb je twee hele goede spelers van 15, 16, 17 jaar. En dan worden ze verkocht. Dan komen er een paar clubs die zeggen van... Hey, die nemen wij en dan betalen ze de opleidingskosten. En voor, voor, voor een fluitje eigenlijk halen ze dan je beste spelers. Dat is het meest krankzinnige wat er op dit moment in de Nederlandse voetballerij is. Dat je eigen jeugdopleiding die kan zomaar leeggehaald worden. Alleen de grote clubs zoals Ajax, PSV en Feyenoord... Nou, willen de mensen, de vader en de moeder en oom en tante... willen ook dat die speler blijft. En dan gaan ze wat minder gemakkelijker weg... dan ploegen die op dit moment in de middenmoot spelen. En de CFC Utrecht, wat wordt het? Ik hoop dat het uh, 1-2 wordt. Het is afgelopen. JVC Kuiken door naar de kwartfinale. En wat een enorm feest hier op de Groenendijkse... JVC Kuiken, de ploeg van uw zoon. Een stuntje tegen MVV... Een maand geleden is dat nu weer mogelijk op bezoek bij Pekswolle? Nou, ik hoop van harte dat het weer mogelijk is. En ik ga ook zeggen dat het mogelijk is, want dan zeg ik wat anders. Dan krijg ik van mijn zonen verdonder. Dus dat uh, nee, het, het is mogelijk. Alleen ik las vanmorgen een stukje in de krant. En, en daar stond in dat de coach van, uh, van Pekswolle, Ron Jans. Ron Jans die zei van uh, we kunnen er wel zeven maken tegen, tegen Kuik. En dat is misschien uh, precies hetgene geweest dat. Kuik datgene heeft gebracht. om er een andere wedstrijd van te maken. Maar als je realistisch bent, dan moet je gewoon vaststellen. nee, Pexvoller zal normaal gesproken winnen van Kuik. Maar ik hoop dat Kuik voor een verrassing zorgt. Ik ga het u vragen en uw zoon luistert mee. Dus uh, antwoord juist Pexvoller JVC Kuik. Wat wordt dat? Oh, als ik dit maar overleef. 3-1. Oh jee. Ja. Oh, zal hij zeggen. Heb je weinig vertrouwen in, mijn pa? Nee, dat niet. Maar een beetje realistisch denken kan ook geen kwaad. En zo is dat. Hans Krijs senior hoorde u over de kwartfinales... van morgenavond in het KVB Beker Toernooi. In wijk aan zee is de beslissende fase van het Tata Steel schaaktoernooi aangebroken. Alle reden dus om bij te praten met Hans Beum. Goedenavond. Goedenavond. Um, ja, ben je trouwens Nikke simon fan? Uh, nou, ik vind dat uh, prachtig, uh, met, met, vooral met elkaar uh, zingen en uh, Nick, die uh, heeft vandaag op de gong geslagen. We doen het elke keer, uh, doet een of andere uh, bobo of wie dan ook het. Vandaag deed Nick dat. En na de hand schoof hij ook nog eens een keertje aan... bij het commentaar op, uh, op de website uh, bij Grootmeester mla ja. En dat, dat viel mij echt 100% mee. Hij, hij, hij stelde goede vragen en hij was geïnteresseerd... en hij, hij begreep ook uh, bepaalde stellingen en, en, en bepaalde stellingsbeelden. Dus die jongen die heeft voor mij... Uh, die is, uh, die is gestegen. Die, die is sprongen omhoog gegaan. Ja, nee, het was echt een veradiging van heel leuk. Ja, heel nou, leuk. Goed, tot zover uh, de roddelafdeling van uh, Langs de ja, ja, ja, Laten ja, we het ja, hebben ja, over ja. het schaken. Belangrijke wedstrijd vandaag was de ontmoeting tussen de nummer 1 in het klassement. Levon Aronian en zijn achtervolger, Anis Giri. Ja. Onze Anis Giri. Heeft hij heeft die... het geprobeerd. Ja, Anis en... Giri had wit. Hij heeft het geprobeerd. Hij, heeft echt, uh, hij is op een gegeven moment in, in, in, in het middenspel is hij zelfs nog een zetherhaling uit de weg gegaan. Dus ze kon die algemies, zeg maar afdwingen. Maar dat, dat deed hij niet. En hij is ervoor gegaan. Het werd nog een, een mooi eindspel, een toren eindspel. Hij bleef de hele partij door ietsje beter staan. Dus er was lichte hoop. Maar uh, overigens achteraf niet bij uh, Aronian. Nou, niet voor niks de nummer twee van de wereld. Die zei van ja, ik stond wat minder, maar... Alles onder controle en uh, nooit, ook maar enigszins in verliesgevaar geweest. Wel leuk dat Giri het geprobeerd heeft. En uh, dat houdt hem dus nog steeds. Hij is handhaaft zich. Hij handhaaft zich aan de kop en hij is de enige samen met Aronian... die nog ongeslagen is. Dat mag ook nou. wel eens uh, gezegd worden, dat, dat is niet niks. Maar er is nog een andere die nu op de tweede plaats stiekem tussendoor gekomen is. Dat is Karjakin Die die wonder van Gelfand, die overigens totaal uit vorm is. Maar dat, dat, dat doet niet de zaken. Dus nu hebben we de situatie één Aronian... Twee, kajak in. En dan op de gedeelde derde plaats komt Giri. En uh, hij kan misschien nog een klein beetje uh, profiteren... of, of uh, meeliften op het feit dat uh, hij krijgt niet een sterke in de volgende ronde. Namelijk, hij krijgt een rapport en die doet het niet zo goed. En uh, nummers 1 en 2 Aronian en Kajekin spelen donderdag tegen elkaar. Dus daar kan hij misschien ja, een klein we een beetje profiteren. weer ja, van profiteren. Ja. Ja. Luc van Wely, hoe ging het hem uh, uh, vandaag? Die won vandaag. Heel, voor de tweede keer in successie. Dus dat, die, die doet het lekker. Wel tegen de sluiten. Ja, oké. Okay. En die partij was trouwens ook niet zo overtuigend, maar daar gaat het niet om. Uh, hij heeft ook wel eens pech en vandaag zal het er mee. Dus die komt op 50%. Dus die doet het gewoon goed en uh, ja, daar is ook uh, niks mis mee. Morgen heeft die uh, mastersgroep een rustdag en dan donderdag vertrekt het hele zootje verkast naar uh, Eindhoven en dan wordt de volgende ronde gespeeld op de high-tech campus van de universiteit in Eindhoven. Wat is het effect van zo'n verhuizing? Het, het lijkt me namelijk als je lekker in een toernooi zit, ja, dan wordt zo'n de ja, van zo'n toernooi, je ja, ja, huiskamer. Ja, voor schakers is het ongebruikelijk. Het is natuurlijk een soort van, van ja, stunt of een, of een of, wat is het? Ja, het is, is nieuwigheid. Uh, het is een nieuw elan van het toernooi. Het toernooi moet natuurlijk uh, ja, roeien met de riemen die ze hebben. Dat, dat is ook budgetair. Uh, zitten ze onder lichte druk natuurlijk, logisch in deze zware tijden. Dan proberen ze toch nog er iets van te maken. En een van die dingen die ze ervan willen maken... is bijvoorbeeld die bijzondere uitstapjes naar bijzondere locaties. Die overigens ook wel iets hebben... Met de schaaksport. Het zij in de kunstzinnige sfeer, zoals het Rijksmuseum, het zij in de ja, zwaar-wetenschappelijke sfeer, zoals in zo'n uh, denk uh, tank als uh, de high-tech campus van Eindhoven. Dus dat zijn ja toch wel. Uh, ja, er zitten linken met die uitstapjes en die probeert men ook volledig uh, te gebruiken. In bijvoorbeeld Eindhoven zullen ook studenten... krijgen een aparte behandeling. Ze gaan geloof ik een workshop doen over energiebesparing of wat dan ook. Er komt een of andere Bobo praten vanuit uh, Tata Steel Europa. Daar kunnen ze vragen stellen. Kortom, uh, er gebeurt meer om die ja, ronde En heen. Dan is het te hopen voor die schakers dat ze zo verhuizing goed uh, verteren. En dat zal bij de ja. een beter gaan dan, uh, dan bij ja, de zeker, ander. Zeker, zeker. Um, dan even naar de andere groep, kijkend... Jan ja, wat, Ja, want nou, wat, Dat vind ik heel erg leuk. Dat, uh, Jan Timmer doet het verschrikkelijk goed. Hij won vandaag weer. En hij staat in die challengesgroep. Dat was vroeger groep 2. Staat hij nu op de gedeelde derde plaats. Dus hij is de beste Nederlander. Hij krijgt nog de nummers uh, laatst en één na laatst. Dus hij kan zelfs daarin nog stijgen. En ik hoop dat verschrikkelijk dat hij... Uh, hij zit met een soort uh, tweede jeugd. Hij heeft zijn hand uh, geblesseerd. Dus hij zit met, met zijn hand in het verband. Dat stoort hem. Want hij wil het hoofd rusten tussen de handen. Maar dat kan niet. Want die ene hand zit helemaal in het gips. Dus uh, hij probeert ook nu op, op een rustdag nog het, het, het gips eraf te krijgen. Het loopgids. Of dat moet hij niet de, doen, want als het, als het nu functioneert op deze manier... dan zou ik zeggen, laat het zo. Ja, dat zou je ook kunnen zeggen. Maar het liefst rust hij toch het hoofd in de handen. En dat kan niet. En dat, en hij probeert nog het schips uh, laten we zeggen, eraf te krijgen... en een soort andere vorm te krijgen... nog in de laatste vier rondes die nog resten. Maar het is heel leuk dat hij met een soort tweede of derde... of wie weet vierde jeugd bezig is. Want hij doet het ongelooflijk goed... Hij speelt ja. fris van de lever en uh, staat is beste Nederlander in groep 2. Ja. Nou, de rustdag morgen. Wordt het toch nog spannend, echt voor die eindzegen, denk je? Ik denk het wel. Ik denk dat die, die, die strijd tussen Aronian en Karjakin, uh, dat, dat wordt nog wat. Een van die twee gaat het zeker winnen. Ik denk natuurlijk uiteindelijk toch wel Aronian daar niet van. Ik ben heel benieuwd hoe Giri zich gaat handhaven. in die laatste paar rondes. Maar hoe dan ook, de Nederlanders, zowel in groep 1 als in groep 2, doen het heel erg goed. Goed, ik wil jou danken uh, Hans Beum en uh, veel plezier de komende dagen. Dankjewel. Ook met de verhuizing naar Eindhoven, ja, want ja, ja, ja. jij verhuist natuurlijk gewoon ja. uh, mee. Dankjewel. Uh, aanvaller Daniel de Ridder speelt de rest van dit seizoen voor RKC Waalwijk. De Ridder zat zonder club nadat Herenveen het contract met hem vorig jaar niet had verlengd. FC Utrecht moet Edouard Duplan zeker twee maanden missen. De aanvallende middenvelder van FC Utrecht heeft in het duel met Feyenoord... de knieschijf in zijn rechterbeen gebroken... na een botsing met doelman Mulder van Feyenoord. En hij wordt morgen geopereerd. Dan zijn er volgens mij ook al wat uitslagen van het bekervoetbal in het buitenland. En de meest opvallende uitslag is toch wel de kwartfinale... Uh, in de Coppa Italia, waar AS Roma wint met 1-0 van Juventus. Doelpunt gemaakt door Gervinho, maar de assist was hier... in dit geval van Kevin Strootman. En dan wordt er ook gespeeld tussen Espanyol en Real Madrid. Is volgens mij nog niet afgelopen de tussenstand daar 0-1 in het voordeel van Real Madrid. Kijken we ook nog even naar de halve finale van de League Cup in Engeland. West Ham United speelt, uh, speelde vanavond tegen Manchester City. De eerste wedstrijd werd door City al gewonnen met 6-0... Vanavond winnen ze opnieuw, nu in dit geval met 3 tegen 0. Gaan we naar het bekervoetbal in eigen land? AZ heeft zich geplaatst voor de halve finale van de KNVB-beker. De titelverdediger versloeg Rodi EC in Kerkrade met 2-0. Doelpunten werden gemaakt door Jan Wuiters en Aaron Johansson. Rob Fleurs plakt na afloop met een van de doelpuntenmakers. Maakt het uit of je een mooie of een lelijke goal maakt, Jan Wuitens? Wat bedoel je daarmee? Nou, vond, <laughs> vond je het een lelijke? Voor de hele lelijke. Ja, ik ben, nee, nee, nee, het was geen lelijke. Het was echt een afgesproken spel. Dus dat, dat, was, dat deed goed, om, is het goed. Eindelijk eens te scoren op mijn hoofd. Ja. Ik heb er veel, vaak dichtbij gezeten. Maar nu uh, moest ik even goed luisteren naar de trainer. Precies wat ik moest doen. En dat ging goed. Maar ik zag een aantal mensen volgens mij ook de bal aanraken hoor. Ja, Gelukkig. Ah, ja. ja, dat heb ik niet gezien. Ja, nee, het was, uh, ik kop hem door en... Uh, en je vloog erin. Uh, Volgens mij raakte niemand de bal aan. Dus. Uh, nee, dat is een goede goal. Daar ben ik blij mee. Uh, goede gepozit van Roy Berens. Nou, die goed wegliep. Maar meer vertel ik er niet over, want ik kan niks prijsgeven hier natuurlijk. Nee, maar uh, dat was wel eigenlijk de beslissing, hè, die 1-0. Nee, ik denk dat we de hele wedstrijd wel gecontroleerd hebben. Ik bedoel, we hebben. We hebben goed gespeeld toen. We kregen wel de eerste beste kans. Omdat we even, even niet scherp waren. Maar voor de rest hebben we dat heel goed gedaan. De uh, laatste kwartier uh, na vond ik dat we heel goed precies spel hebben gespeeld. Controle en rust hebben waard. Als je dan met uh, tegen 10 man, dan moet je blijven doorgaan, dan moet je eigenlijk kort blijven zitten. En dat hebben we wel soms nagelaten. Jullie werden jullie erg nonchalant hoor. Ja, de kansen die Rona nog kregen, was ja, het dat lag... jullie heel erg nonchalant waren. Ja klopt, dat lag puur aan onszelf en uh, dat, uh, dat mag niet gebeuren. Dan wordt het uiteindelijk ja, 2-0 en met 10 man, dan is het gebeurd. Hè? Ja klopt, dan is gebeurd. Dan nog moet je scherp blijven. Nee, ik ben heel blij dat we door zijn. Dat was onze taak hier, het was een lange rit. En uh, we hebben onze taak volbracht. Um, normaal gesproken heeft AZ altijd grote problemen bij Roda. Uh, het had het ook met NAC problemen. Het heeft van NAC gewonnen. En het wint nu ook bij Roda. Nee, dat is, ja, we, gaan, we gaan er volledig voor. Een beker is een, moment, een wedstrijd die een moment is. En die moet je pakken. Als je, als je even verzaakt in dat soort wedstrijden, dan, dan ben je eruit. En we willen heel graag verder in de beker. En dat, dat hebben we vandaag getoond. Nog twee wedstrijden is de finale. Ja, dat is waar. Dat is waar maar we hebben eerst de competitie. En dan, dan kijken we weer verder. Uh, nu is de focus weer naar Zaterdag toe. Uh, wie graag in de volgende ronde, in de halve finale, zeg het maar. Nee, bekijk, zo bekijk je dat niet. Morgenavond in een, in een luie stoel zitten en dan denken van, nou we zien het wel. Ja, we hebben vrij, dus ik ga wel in mijn luie stoel zitten. En uh, dat zal goed doen. En dan uh, voor wat ik zeg, dan gaat de focus weer naar zaterdag en niet naar die beker. Zaterdag dus, uh, PSV, hè? In Eindhoven. Dat is een mooie. Hm? Ja. Nou, 2-0, gewonnen bij Roda. Ja, eigenlijk goed gedaan is beker houden. Ja, klopt. En dat was, wat was onze taak hier vandaag en dat is prima gedaan. Jan Wuitens hoorden wij in gesprek met Rob Fleur. Jondaal Daal-Thomesson wilde nog niet reageren. De trainer van ODSC wil eerst de beelden terugkijken... van de rode kaart van zijn aanvaller. Christian Neemet. roda kwam toen met tien man te staan. En direct daarna uh, maakte AZ de tweede treffer van de avond. We gaan uh, toch naar Jondaal daal -Thomasson. Met dat ik het gezegd heb, uh, niet zo veranderlijk als een voetbaltrainer... kunnen we hem toch horen in gesprek met Rob Fleur. Jondaal Thomas, je hebt met 2-0 verloren voor de beker van AZ... Maar het zal vooral gaan over wat er na een uur gebeurde met Nijmegen. Wat is jouw zienswijze op het Wat Ten eerste eerste wil ik, wil ik liever over de erste, 300% kansen voor de eerste helft hebben. Uh, vier kansen en 300% kansen. Dan moet je natuurlijk scoren, dan kom je voor. Uh, dan is het beeld anders. Dan komen we ongelukkig 1-0 achter eigenlijk. Uh, hmm? Eigen doelpunt, Konenbal. Uh, we hebben een pijltje moeten hebben in de, begin, in de, in de, in de eerste helft. Kees uh, wordt vastgehouden, Kees lijkt me vastgehouden met de corner. Is een strafschop. Uiteindelijk, ja, in de tweede helft de situatie met Chris en met kunt ja, je op geven uh, En dat is natuurlijk ook een optelsom. En uh, je moet nooit reageren. Ik denk, je scheids natuurlijk, dat is, uh, dat is nooit goed. Maar ja. natuurlijk ook te maken met, uh, met de situatie waar de eerste helft, uh, op een gegeven moment reageer qua emotie. Maar goed is het natuurlijk niet. Je mag de scheidslater nooit aanraken. Dat heb jij ook in je hele leven volgens mij nooit gedaan. Volgens mij zei ik ook dat, hè. Ja, dus wat doe je dan?